Door alwegens met het NOS-journaal. Bij gedrang op een muziekfestival in Houston. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker acht mensen omgekomen. Ook zijn zeker zeventien mensen gewond naar ziekenhuizen gebracht. Elf van hen zouden zijn getroffen door een hartstilstand. Volgens de brandweer vielen de slachtoffers. toen veel mensen bij het podium probeerden te komen. tijdens een concert van rapper Travis Scott. Hij trad op tijdens het Astro World Festival in Houston. Dat evenement is stilgelegd. De Bruinsvereniging voor de Geestelijke Gezondheidszorg... zegt dat het niet gaat lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Voorzitter Peetoom noemt het onvermijdelijk dat er een debat komt... over wat wel en wat geen GGZ-zorg is. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de afgelopen tijd... 15% meer jongeren zich hebben gemeld bij de GGZ... terwijl mensen maandenlang moeten wachten voor ze worden geholpen. In totaal wachten momenteel zo'n 100.000 mensen op hulp. Ook stapelen de personeelsproblemen zich op... Het verzuim onder het personeel ligt op ruim 6% en vooral het langdurig verzuim neemt toe. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd met een groot pakket aan investeringen in de infrastructuur. Het plan van president Biden heeft een waarde van omgerekend 865 miljard euro. Het geld is bedoeld voor het opknappen van onder meer wegen, spoorlijnen, bruggen en vliegvelden. De wet wordt gezien als de belangrijkste overwinning van de president tot nu toe. Xavi Hernandez is de nieuwe trainer van Barcelona. Hij heeft een contract getekend tot 2024. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman die vorige week werd ontslagen. De 41-jarige Xavi speelde zelf jarenlang bij Barcelona. En won met de club onder meer vier keer de Champions League. Het weer bewolkt plaatselijk wat lichte regen in het zuidoosten ook af en toe zon. En het wordt ongeveer 12 graden. Morgen weinig verandering. Dat betekent af en toe een bui afgewisseld door zon. En opnieuw een graad of 12.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 Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die de scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op amwb.nl slash woonverzekering. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Toebak Leeft. Yes, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft, bij GFM. Straks een stukje geschiedenis, wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, 6 november. Ja. Ik toch uh, niet zo lang aan de weg. Echt, uh, volgens mij is het 25 of zo geloof ik. En dit is... Uh, uh, love it when you're blue. Ik vind het geweldig als je blauw bent. Nou, ik zal even een te pakken. Ja, Want als jij het vindt dat ik er beter zie, ga ik daaraan werken natuurlijk. Dat snap je allemaal wel. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Jazeker, 6 november 1942... de eerste vlucht van de, de Henkel-Hezing. Dat is een uh, speciale nacht... Jager, een Duitse, uh, Duitse vliegtuig. En uh, die speciaal aangepast hoe je s'nachts het beste kon vliegen... met een hele grote romp, waardoor je makkelijk naar buiten kan kijken. En uiteindelijk hadden ze ook uh, voor het eerst een schietstoel aanwe aanwezig. Het was een hypermoderne uh, vliegtuig. Uiteindelijk uh, uh, werd die ook gemaakt hier in Nederland, in uh, Venlo en uh, Sint-Truidenberg... Sint, uh, en België. Uiteindelijk het was het echt een makkelijk in elkaar gezette vliegtuig. Je kon hem heel makkelijk weer onderhouden. Alleen de onderdelen werden wel steeds moeilijker om te krijgen. Dus uiteindelijk uh, ja, het was het lastig om dat ding te maken. En uh, is hij eigenlijk uh, ook door de, uh, de verandering van onderdelen, is hij te zwaar geworden. En kon hij eigenlijk de prestaties die, waar hij zo bekend op stond, kon hij niet meer waarmaken. Wow. Dus deze henkel Heizing werd uiteindelijk toch niet zo interessant meer. Het Maf is wel eens: dit is namelijk de eerste vliegtuig dat de de mitrieurs ver achter de cockpit hadden zitten... waardoor de, de piloot niet verblind werd door zijn eigen vuur. Want normaal schoten ze al door het propeller heen... en dan was het allemaal even heel, heel heftig in de buurt... en dan kon je niet meer goed kijken. En nu werd dat achter je gedaan. Dan kon je de piloot, kon je vrij had je vrij zicht... dan kon je veel beter vliegen. Goed, okay. dat was 1942. Ja, in uh, 1997 wordt de Moormanlaan, Moormanlaan... in Vlaardingen wordt hernoemd tot Hoogstad vanwege het vermeend antisemitisme van Cornelis Moerman. Oh. En er was een hele verhalen over die man. Die man die had dan de Moerman-methode ontwikkeld tegen kanker. Ja? En het is naderhand is weer helemaal uitgezocht. Er hele verhalen over hem. Maar hij had ook uh, zichzelf antisemitistisch -tis uitgelaten. Ja? <laughs> over de Tweede Wereld en alles. Dus uh, het was een bijzonder verhaal. Oké. Okay. Ja. Cornelis Moerman. Ik ja. ga me meteen in verdiepen. De, uh, de Olympische Spelen in 1956... waren namelijk uh, in... Um, in Australië, maar vanwege de, uh, de quarantaine-regels in Australië... mochten de paarden daar niet sporten. Die moesten uiteindelijk weer sporten in Stockholm, in Zweden. En verder was er een boycott vanwege de suez uh, crisis de Suïs-kanaal. Daar was echt heel veel over doen tussen Egypte en Israël. Engeland en Frankrijk zaten er ook nog bij in. Dus bepaalde landen deden niet mee... Nederland daarentegen deed ook niet mee... Van deze, aan deze Olympische Spelen in 1956... omdat namelijk... Uh, Rusland flink had opgetreden... tegen Hongarije. Dat was echt een bloedrug opstand geworden... en daar wilde Nederland afstand van nemen... en ook niet meedoen aan de Olympische Spelen. Uh, het, het is een aparte Olympische Spelen geweest. Uiteindelijk was er nog wel een, uh, een polo-wedstrijd... tussen... wat was het? Rusland en Hongarije. Die deden uiteindelijk nog wel mee. En dat is een van de bloederste uh, polo-wedstrijden geweest... Nou, nee, ooit eigenlijk wel. Okay. Echt een paar mensen bloedden het bot uit, zeg maar. Ach. Dus dat was oh, 1956. Waterpolo, hè? Waterpolo. Oh, sorry, want je, waterpolo. Want je hebt ook dat paardenpolo. Paardenpolo. Ja, dat, dat, dat zijn er ook polenspelers. Dat zijn ook polenspelers, ja. ja. Maar dat, uh, dat, dat is nooit zo'n bloed. Nee, dat werd nee. in uh, Stockholm gedaan. Nee. Niet in uh, Australië. Het is vandaag 102 jaar geleden dat de eerste radio-uitzending in Nederland werd gedaan voor een algemeen publiek. En dat was toen verzorgd door radiopionier Hanso Schotanus Asteringa Itzerda. Wat een naam, hè? Itzerda. Itserdag. Itserdag, oh. zo. Oh, ja, ja, aparte kent hem naam. Nou ja, goed, ja, het is wel, wel bekend ja. over deze En da, Het eigenlijk. grappige is gewoon, na, naast dit, dat het uh, uh, 100 jaar na de eerste uitzending, dus voor, uh, twee jaar geleden, is de Dik voor Mekaar Show gekozen tot het beste radioprogramma van die 100 jaar. Ja, ja. Niet eens dat programma wat jij altijd luisterde. Van, uh, uh, Zuid-Dedelands, Radio Bergeik of zo. Nee, maar Radio Bergijk is heel iets anders nee, de natuurlijk. Voor is, is de dik voor elkaar show. is. Dik voor elkaar show. Nou, even vraag me een fragmentje okay. dan. Dik, uh, achter de bühne hier, ben, ben je klaar? Ja, inderdaad. Is dan Rietman, ik ben je weer klaar voor. Iedereen staat hier klaar achter het toneel. Ach. Dus als u me even Ach. aan wil kondigen, bijzonder Nou, uh, hier is de Dik voor elkaar show. Het maf is, dan luister je eerst naar Los Vast. En Los vast was altijd op locatie. Dus daar waren allerlei artiesten aan het optreden. En dan om half twee. Dan uiteindelijk werd er geschakeld naar de studio van de Dick van Makaar show. En dus, dan moet ik me voorstellen, dan dus sta je dus tussen het publiek bij Los Vast. En dan krijg je de dikke voor elkaar show over je heen. Ja dat is toch. Dat geloof je toch niet. Denk van, ben ik hier van naartoe gekomen? Om naar de dikke voor elkaar show te luisteren. Dus ja. het publiek wat apart. Maar goed, het begon in 1973, de dikke voor elkaar show, bij Radio Noordzee. En uiteindelijk verhuisde het in de jaren 80 naar de NCV Hilversum 3. En uiteindelijk kwam het in 1977, en 1979 op de televisie. Dat waren zo nog kleine poppen. Later werden dat grote poppen. Het was nooit zo'n heel groot succes. En uiteindelijk je de groot, de, de tegenspeler natuurlijk van van André van Duin. Harry Nank. Ja, Harry Nank ook. Die vond het in het 85 1985 wel, wel mooi geweest. Maar uiteindelijk werden, kwamen ze ook bij uh, Matthijs van Nieuwkerk de wereldrijd door. En toen werden ze toch wel heel enthousiast. Toen gingen ze in 2007 en 2008 de theaters in. Live met de draaitafel, Het hele zetje op het podium gingen ze <laughs> Dan gingen ze het hele nadoen. Ik heb het in het begin wel leuk gevonden. Later dacht ik even wat een... Sommige dingen, sommige successen kan je niet even naar. Nee, maar goed, het werd wel een redelijk groot succes. En uiteindelijk kan je nog steeds op nacht en uh, de dag en de nacht media... kan je nog alle, uh, compil uh, compil compil compilaties van dit Dick van Makasio terugvinden. Oh, okay. dus ja, ja, is wel... ja, ja. Het grappige is dat op die Wikipedia van Dick van Makasio... wordt de uit nog, legt, nog even gegeven van de persoonlijkheden. Oké. Okay. Dat is echt wel over nagedacht. Oh, ik dat ga er wel is, even naar kijken Dit Het is echt wel een grappig iets zo. Nou goed, wat gebeurt er nog meer verder? Eh, onder andere in 1990. Breda, Antwerpen. Een ja. kettingbotsing met gewonden. In die bocht? In de bocht, ja. Oh. En daar net voor schijnt de mistbank te hangen. En dat klopt met een vrachtwagen op een paar personenwagens. Een plotselinge mistbank en te hard rijden. Die twee factoren leiden vanochtend bij Breda tot een ongekend grote verkeersramp. Echt bizar, als je de beelden ziet. Uiteindelijk zijn er acht mensen om het leven gekomen, echt tientallen mensen gewond. Het was bij Moerdijkenbrug, eh, bij de Belgische grens ook. En de politie had daar al eerder al controles uitgevoerd. En die controles toonden aan dat sommige auto's wel 130 km per uur reden. dan kwam daar een, een mistbank tevoorschijn. En daar remde een vrachtwagen eh, met de aanhanger. Die kwam dwars op de weg. En uiteindelijk kwamen er nog veel meer auto's daar tegenaan. Tankwagen met zwavelzuur, brand. Ik, nou ja, explosie weet ik eigenlijk niet meer. Maar uiteindelijk is er veel eerder, ook al op datzelfde wegvlak... ook al een ongeluk geweest. Dat was in 1972 op 25 augustus. En daar kwamen 13 mensen bij om het leven. Zo, dus, dat zijn er wel een boel. Dat ja. is wel een bizar verhaal, hoor. Deze, deze ramp bij Breda op de A16-1999 kettingbotsing... Dus, nou, zover even geschiedenis van ja, ja, jou. Ja, dan doen we straks nog wel even de verjaardag, dames en heren. Dat is wel leuk om dat te doen. Dan hebben wij hier de nieuwe single: Friends Ferdinand. Het blijft een gimmick van iets van vroeger, maar toch vind ik het wel weer grappig.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 20 jaar, hè? Echt, als ik hier naar luister, ook denk ik, het is echt... Hoogdravend is het niet, maar goed, het gaat ja, gewoon 2001 ontstaan. Franz Ferdinand, de band, hè? Dat is niet de prins. Nee, het is niet de prins die neergeschoten is, waardoor de Eerste Wereldoorlog is gestaan. Nee, die heeft er niks mee te maken, maar ze hebben zich daar wel na vredoemd natuurlijk. Ja, ze hebben momenteel een nieuwe cd uit... Maar zo nieuw is je niet, want het zijn allemaal oude hits en het heet Hits to the Head en er zijn hier en daar wat nieuwe stukken op geplaatst. en dit is er één van om toch de fans nog maar even te denken van waar moet die cd moet ik ook hebben dan? Alles is niet compleet, nee, dus die ga ik ook nog voorbij halen. Nou goed, je begrijpt al, we zitten al ver in de tweede gedachte van het radioprogramma. en we vragen zich af. <tied> ja, ja precies, <tied> precies. Wie is de jarig? We kijken er even naar. Bj, Bj. Brody is jarig, oftewel James Marcus Smith. Hij is een Amerikaanse zanger, acteur en had echt vooral succes in de jaren zestig. In Engeland had hij onder andere een hitje met, hoe heette het ook weer, Hold Me. Het oh. is echt oud materiaal dit hoor. Het zijn hè, helemaal niks. You you Heel veel geschreven ook voor anderen. Onder andere is dit het bekendste werk wat hij gemaakt heeft. Some of wat heb je met je stem? Wat, wat, wat doe je met je stem, dan? Oké. Okay. Somewhere uit ja, de West Side Story. Dat heeft nog vast wel wat geld opgeleverd. Hij is later ook in musicals gezien. geweest deze Prodi. En hij heeft onder andere muziek gemaakt door, voor de Searchers. Ook nog uh, heeft hij Elvis en Bobby V... Do, uh, demos ingezongen, heeft tv-shows gehad, uiteindelijk toch in vergetenheid geraakt. Pas geleden is hij nog in opspraak kwam... Toen had hij waarschijnlijk uh, uh, bijstandsfraude gepleegd. Oh? <laughs> ja. Okay. Dus dat betekent dat hij toch een bijstandsuitkering heeft. Dus dat dat niet allemaal zoveel geld heeft opgeleverd of dat hij het heeft kunnen vasthouden. Goed, hij is vandaag 83 geworden. Ja, ik heb uh, hier een, een, een groot man uit het verleden. Dat is uh, Sulaiman de Eerste... En hij is dus uh, een, een Ottomaanse Sultan was dat. Oh. En naar hem is die hele mooie moskee genoemd die in, uh, in, uh, uh, in Istanbul staat, de Sulaimania, moskee. En daar is hij ook bijgezet. Maar hij was een echt een religieus, super tolerante man. Oh. Dus daar kan de huidige heerser uh, uh, van Turkije nog wat van leren. En uh, hij uh, is gewoon enorm bezig geweest om het hele land groter te maken en alles. Dus uh, dat is echt. Uh, het Democratisch? Is heel... Of uh, toch meer een beetje dictatortje bepaald? Nou. Ja. Het was, het, ik vond het eigenlijk wel. Uh, hij heeft zich echt met bekwame mensen uh, weten te Omringen. brengen. En daardoor heeft hij gewoon echt heel veel goeds gedaan. Okay. Dus het is echt de moeite waard om eens te lezen. Suleiman de Eerste. En dan kunnen we misschien eens een keertje een brief naar Turkije sturen. Van je hebt een heel groot voorbeeld hier. Het... Lees dat eens. Ja, lees ik dat Leer is. van de geschiedenis. Zeker. Ga dat eens een keer doen. In het verdiepen. Ja. Uh, goed, vandaag wordt hij 67. Nee, sorry. Wacht even. Hij leeft al niet meer. Glenn Vrie overleden in 2016. Toen was hij nog maar 67. Hij had namelijk uh, iets. Hij uh, had kanker, geloof ik. Het is echt wel een drama, gewoon deze man. Hier is al een plaat van hem natuurlijk. Maar ook dit. Het is echt een goede plaat, dit. Smucker Blues. Markless Blues. Glenn Free kwam, uh, kwam, ja, kwam Jackson Brown tegen bij zijn uh, app app app appartementencomplex. En uh, vond het wel een interessante man. En uiteindelijk hebben ze samengewerkt. En uh, Jackson Brown heeft hem weer geholpen aan onder andere uh, Linda Ronstedt. En met de Eagles, want er kwamen natuurlijk ook meer mensen bij. Don Free kwam erbij. En uiteindelijk hebben zij natuurlijk ook de Eagles geformeerd. Kwam uit de schaduw, uit de schaduw van um, Linda Ronsted en maakte een hele grote carrière. Deze Eagles. Later is die solo gegaan natuurlijk deze Glenn Free. Goed, wat de dan Twee meer? jaar eerder, want die heb je niet uh, gemerkt waarschijnlijk. Ten eerste Sally Field, een hele goede actrice. Die speelde ook in, in uh, hoe heet het? Uh, ja, ja, Without My Woman en in Forrest Gump was hij de man. En ze speelde in uh, Mrs. Doubtfire. Yes. Yes. yes. yes. yes. Ja. Maar Leuk daarnaast hoor. had je dus uh, in hetzelfde jaar, was uh, George Young geboren. Mijn, mijn, mijn de muis doet raar. Weet doe okay. jij dat? Maar, maar George Young... Ja? die heeft dat nummer van Hey St. Peter geschreven. Oh, Hey St. Peter. Ja, Before You Ring the Bell. Dat was echt een leuk, leuk nummer. Ja, ik weet het. Uh, mijn hey muis Saint gaat steeds... Flash, naar mijn in flash in the pen. Wat, wat doe ik? Ja, ik was eigenlijk, heb je je toetsenbord ergens vast staan of zo? Dus ik denk oh. dat het daarmee te maken heeft. Ja. Goed, Sally Field is 75 geworden. Groeit op in Hollywood. Op vijfjarige leeftijd uh, trouwde haar, haar moeder met de voormalige stuntman, John... Malone, denk ik, dat je dat uitspreekt. Malone. En, Malone. En uiteindelijk, uh, in 1965, kwam ze in de serie uh, Get oh, is... Gel. En uiteindelijk uh, Flying Non heeft ze in gespeeld, Mrs. Doubtfire. Oh ja, de Flying Non was zij. En uiteindelijk ook. waar ze bekender geworden is natuurlijk Not Without My Daughter. Dat was natuurlijk best ja, wel. Ja, dat een was een heel intens verhaal. Ik heel intens mooi, verhaal. Uh, ja. ja, en toch wel herkenbare dingen die zich spelen tussen het Westen en uh, <laughs> andere landen, zeg maar. Goed, ik heb nog meer mensen. Onder andere is vandaag uh, jarig uh, deze vrouw. Je kent haar van deze plaat. In Rory Block, 72. Amerikaanse blues in de country-blues-stijl. Mijn vader was eigenaar van een sandalenwinkel in Greenwich Village. En ze dacht in de jaren 80: ik wil eigenlijk gewoon klassieke muziek gaan spelen. Tot iemand natuurlijk met alle LP's op de prop kwam. Ze dacht ze, oh, dit vind ik eigenlijk veel mooier. Uiteindelijk heeft ze in de jaren, eind de jaren 80 allerlei albums afgeleverd. Eigen werk, maar ook covers. En dit was haar grote plaat: Het and Whiskey. Ook nog later, eh, wat was ik hier? Gypsy, gypsy Boy? Wat ik minder me mee. Gypsy Boy, Ja, is niet echt helemaal mijn stijl. Maar goed, love en whisky sprak door de verbeelding. Zware drank, oh. gestoten wordt door de maatschappij. Oh. Mooi hoor. Het is vandaag ook een verjaardag van twee mensen die in het, uh, het Europese zongfestival hebben opgetreden. Ach, Namelijk, om te beginnen, Con Conchita Woerst. Oh ja. Die Oostenrijkse zanger. Hij heet eigenlijk Tom. Noe, werd. En die is van 1988. En uh, jean McCroy die is van 1993. Die is pas 28. Ja, bizar. Maar die Conchita, die is dus ook niet veel ouder. Die is maar vijf jaar ouder. Die is 32 nu. Ja. 33. Dus uh, twee Eurosongfestivalen uh... Uh, personen die dus vandaag jarig zijn, dat vind ik wel bijzonder. Ja, oh. dat is wel, uh, wel, wel grappig. Dus, uh, gaan we nou uh, hun platen draaien? Nee, maar... Ja, we gaan de hele leuke wel uit. Laten we dat doen. Zo, vandaag wordt hij 55. Hij schijnt een nieuwe soort techniek te hebben geleerd met gitaarspelen. Ik heb het over Paul Gilbert. Al nou, vijf jaar geleden werd hij in een tijdschrift uh, uh, uh, uh, Gitaar Player Magazine al uitgeroepen tot de meest echt invloedrijkste gitarist ter wereld. En op 18-jarig leven gaf hij al les aan een grootheden. Speelde in band Racer, Mr. is een supergroep. En uiteindelijk scheen hij een nieuw soort techniek te hebben. Ik heb zitten kijken naar filmpjes van hem. Hij speelt vanuit zijn pols, waardoor hij hele snelle riefjes kan maken. En hij speelt echt, noem maar op, elke stijl speelt hij. En hij wordt vaak ook ingehuurd om een leuk gitaar-dingetje in, in te spelen. Dit is dus Paul Gilbert. Hè. Nog even een fragmentje: Hele strakke gitaarspel. Ah, leuk hoor dit. Ja. Maar goed, uh, ik zie geen Het nog inderdaad om je daarin te verdiepen wat die allemaal gemaakt heeft. En je hoort zo'n riffje en dat doe je dan ook weer aan andere plaatsen. en dan denk je, welke zijn het ook weer. Maar ja, zoek dat dan maar eens op. Ja, dat is niet te doen. Dat is lastig. Maar die goed. Vandaag uh... trouwens ook nog jarig is. Dat vond ik ook wel uh, leuke onze Nick Schilder. Hij is 38 geworden van uh, duo Nick en Simon. Ah, de favoriete band, zeker. <laughs> Gisteren zag ik ze bij de Wereld door. Nee, niet bij de Wereld Hou op. Nee. Uh, op één volgens mij, of even hier niet, kijk ze door, door elkaar heen, die programma's. het dus, ging over het nieuwe cd van ABBA, wat hij ervan vond. Oh ja, en dat uh, ze hadden hem gesproken, uh, de buren, ja. hè? Ja, al eerder. Ja. Dat was een grappig televisieprogramma. Samen met Kees ging ja. ze dan het wel dat... een beetje te veel geleuter tussendoor. Een toe ja. neus tussendoor ja. wat is het gezellig met z'n tweeën, met z'n drie allemaal. Ja. Maar goed, dat is ook de sfeer van het programma. Dat ah, snap ik ook ik allemaal. vind die weer. programma's, ik kan er wel van genieten. Ja zeker. Weten. zeker. Ja. Nou, maar goed, uiteindelijk was je wel heel realistisch met Abba. Abba heeft de oude stijl gewoon vastgehouden. Ze zijn geen nieuwe weg ingeslagen. Ja, je moet ervan houden, maar het is niet heel slecht. Ja. Nee. Het is een beetje super trooper. Het is een beetje super trooper. Dat is het eigenlijk. Vooral heel veel troep. Dat is het, zeg ik altijd. Ja. Ja. Goed, hebben we die al gedaan? Die hebben we al gedaan, doen we nu een andere plaatje. Dat is ook weer leuk. Yes! Straks de de bericht alweer. We zijn alweer ver in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Onder andere straks een oude plaat van MC is Jesus! The City Slips. Weerste hebben hier nog vergenigd plaats van Nathalie Imbroelia. Good things come my way. Natalia Brulia. Oeh, is mooi opgedroogd. Dat moet even vrouwvriendelijker zeggen. Dat maar goed, zeg. Een mooie dame geworden. Wrong Impressions was uh, natuurlijk haar bekende plaat. Maar ook niet vergeten. het heet Thorn. Zeg Thorn. Maar mijn plaatje? Dat is niet jouw plaatje ophouden daarover. Nou goed, dit was uh, uh, een nieuwe plaat. On My Way. En ze heeft een nieuwe CD. Het heet Firebirds. En eindelijk... Ja, eindelijk zijn we eens een keer op tijd... met de berichtgeving... Zeker, openbare sanitair unit op de boulevard, benaard, uh, dat wordt dan in de buurt van het tankstation geplaatst. En er komt ook een doucheruimte bij en ook een, een, een leidingspunt voor chemische toilet. Nou goed, een zelfverreinigingssysteem komt er. Twee wc's naast elkaar, die wisselen dan uh, zich af. En na gebruik worden ze omgedraaid en binnen 20 seconden zijn ze dan droog. En dan kan je, ze, kan je ze gewoon weer gebruiken. Dat gaat heel snel. En, het en dan wordt je verwacht... behind wordt ook weer gewassen. Nee, ja, ja, als je op dat ding blijft zitten, dan ga je helemaal mee omgekeerd, denk ik. Dat oh. wel. Maar als je er gewoon uitstapt, dan gaat die wc helemaal ondersteboven. Dan wordt die schoongemaakt. En heeft, heeft iedere bezoeker gewoon weer een heel schoon toilet. Dat is wel fijn. Dat is wel een prijskaartje ligt eraan. Wat is dat? Ja, 60.000. Ja, ik heb er wel ergens iets gezien inderdaad over dat. Uh... In maart 2022 uh, wordt die verwacht. Ik denk dat hem zo plaatsen, want ik denk niet dat ze hem daar gaan bouwen. Het is gewoon een unit die wordt ingezet. Dus dat is heel. Nee. Ja. Ik heb trouwens breaking news. Vanavond op 6 november wordt er een uitzending van Kassa van BNFara. Ja. VARA. Die wordt besteed aan uh, uh, het onderwerp dat de kervenbewoners van Camping Zandvoer... de mededeling hadden gekregen om voor het nieuwe seizoen te vertrekken... om plaats te maken voor 250 luxe vakantievilla's van een nieuwe projectontwikkelaar, de Dutch Group. Dus ja. uh, samen met nog twee uh, campings die in hetzelfde schuurtje zitten... zitten ze dus vanavond uh, in dat programma. Dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Dus ik dus... denk dat ik wel ga kijken of ik mijn kanaal daarop af kan stemmen. Ik, ik ben erg nieuwsgierig of ze dat... Uh, noem je dat? Um, um, of, ja. of ze weer wordt geven, of ze... Uh, mogen blijven, dat zal wel niet. Want maar de gemeente heeft volgens mij ook je steken laten liggen. Want die hebben uiteindelijk ook weer de regels weer aangepast... waardoor ze toch eigenlijk veel commerciëler konden worden, geloof ik. Dat nou ja, zou eerst wel ik een zo vind, er worden zoveel vakantiewonetjes en alles gemaakt... maar uh, woningen we voor onze eigen kinderen homar, weet je Want dat vind ik ook een... Uh... Nou goed, ik heb naar de begroting zitten kijken... er is toch wel wat geld voor uitgetrokken... om uiteindelijk ook hier meer woningen te gaan realiseren. Ja, dus dus heb dus je dat gezien? in het middenkatern van de krant. Van de krant. Daar zegt de, <coughs> de begroting in één oog op slag van de gemeente Zandvoort. Ze hebben het leuk vormgegeven met al die ja, poppetjes. Ja. Het is sluitend. De inkomsten zijn uh, 62,9 miljoen. En uiteindelijk ja. is de uitgaven 62,6 miljoen. Hé, hey, we hebben een buffertje gebouwd. Hartstikke goed. Het maf is wel dat als je kijkt wat we van het rij krijgen... of wat jullie van het rij krijgen... Ja. Het is schrikbarend, hè? Vind je dat veel? 33,5 miljoen krijgen we van het Rijk. Ja. Je zou denken, dit is toch een toeristische gemeente? Ja. een ja. Uh, algemene je... uitkering krijg je altijd van het Rijk. Ja. En dat is eigenlijk... Uh, ja, maar moet je kijken wat er allemaal moet gebeuren binnen een gemeente. Want dat kan je niet allemaal uh, dekken vanuit de nee, okay. inkomsten van het parkeren of zo. Nou, dat goed, ik, zit ik, en een beetje om, uh, OZB... Dan kom je er niet aan. Ja, okay, ja het viel me tegen. 13,0 miljoen komt er binnen uh, via de belasting. Dus dat nou, maar, is, maar moet je eens uh, kijken naar de gemeente Haarlem. Dan kan je overal een nul achterzetten. Ja? Ongeveer. Dus tien keer zoveel. Echt, zo echt tien keer zoveel? Ja. Oké. Okay. Ja, nou, ja, ja. Ik heb natuurlijk helemaal niet zo veel van de cijfers. Maar ik ben al als verbaasd. Denk ik, wauw, dus de helft komt gewoon van het Rijk. Ja. Dat betalen wij gewoon eigenlijk. Nou goed, met Ja, je allen, betaalt met eigenlijk met z'n allen. Ja. En, uh, als je dan inderdaad ziet is dat uh, Haarlem dan uh, tien keer zoveel zo'n beetje krijgt. En uh, Amsterdam misschien, uh, misschien wel twintig keer zoveel. Het gaat ook naar een het aantal inwoners. Het wordt ook allemaal heen en weer geschoven, het geld eigenlijk ook. Hè? Ja, je maar moet ik, kijken wat een, ik was, toen ik toen ik bij de gemeente in dienst kwam, was ik verbaasd over wat de gemeente allemaal doet. Want dat weet je als burger nee, gewoon niet. Nee, nee, dat dat je inderdaad voortaan. realiseert van uh, de, de, die rioolaansluitingen, afval, regenwater, toerisme en weet ik van wat allemaal, openbare verlichting veiligheid, de scholen, weet je, altijd soort ja. dingen. Dat is echt, nou, uh, nou, goed, ja. even terug naar de cijfertjes. toch, Rialheffing was in 2000, kijk, is, uh, ik heb het nou goed opgeschreven of niet? 4 euro rioolheffing. Ja, het is een klein beetje omhoog gegaan, geloof ik. Ja, in 2021 uh, uh, was het 757 en nu is het 774. Dus dat ja. is uh, toch 20 euro meer. Maar ja, ja, ja. Goed, er zijn uh, allerlei ambities: meer woningen, bereikbaarheid. Parkeren wordt natuurlijk flink onder de loep genomen. Er zijn allerlei plannen van verschillend, uit verschillende hoeken. En het corona-herstelplan wordt gewoon doorgezet in 2022. Lijkt me logisch. Ja. Goed, verder weten. nog iets anders. Echt een beetje leuk is: Wendy Moor gaat weer optreden. Wendy uh, Moor heeft ook al eerder een cd'tje uitgebracht. We hebben ooit een hit gehad. Hij is het zo over zo so Over Fake Friends. Dat was een hit voor haar. En ze maakt Engelse popmuziek. Die dominante popmuziek. Maakt, maakt niet uit. Hij heeft mooie liedjes gemaakt. En ze heeft wel een beetje in een dipje gezeten vanwege de corona. En nu uiteindelijk uh, gaat ze weer los. Ze gaat spelen. Uh, vanavond, 45 minuten, in Café Buitenspel. Dus, leuk. Ja. Wendy Moore. Goed, nog zover de berichten. Ja. Dan hebben door. wij tijd voor uh, even kijken. We hebben allerlei plaatjes hier uitgezocht. Dit is misschien wel een geinig plaatje. Jawel, Alfie Templeman heeft een nieuwe single uit 3D Feelings. To audio And I have a rainbow geometric Like a movie script And I a touch real so electric At my fingertips I wanted to tell you I fell in before it's over And I wanted to make the file Before my trial runs out You gave me freedom It's a new feeling De Elfie Templeman hij heeft een nieuwe single uit. Begonnen in 2016. Op 13-jarige leeftijd begon hij met demotjes. En uiteindelijk zit hij nu volop in de muziekwereld. En uiteindelijk, hij is geboren in 2003 gewoon. Dat is toch bizar gewoon. Echt, oh goed. Uit de Verenigde Staten komt hij ook. En dit is zijn nieuwe platen. En die hoor je hier bij leeft. Straks onder andere de Jolande Keus. Hij is leuk. Flash in de pan. Ja. ja. Omdat namelijk George... Ik ben blij dat ik jouw goedkeuring kan wegdraaien. Ja, ik heb die plaat heel vaak gedraaid. Uh, ja. ja, maar ik heb ook van die, diezelfde man... heb ik dus ook Waiting for a Tray gezien. Maar die ga ik delen op onze Facebookpagina. Ja, en, keer... en dan kan je er toch twee keer van genieten. Maar helaas, die George Young, die is... Uh, hij is in 2017 overleden. Okay. Dat is dan wel weer jammer. Ja, dat is uh, altijd uh, weer een gemis. Goed, het is de dag natuurlijk dat de mondkapjes weer worden ingevoerd... en dat de QR-code over het voorschijn moeten worden getoverd. Weer ja. even een uh, mindset waar we uh, ons dan over moeten geven. Iets anders ook ik nog even. Uh, natuurlijk is het allemaal wel leuk om uh, in de, buitenlucht, uh, de buitenlucht op te snuiven, borst in te lopen. Maar iets wat uh, Staatsborstbeheer zich toch wel druk om maakt... dat steeds meer mensen gewoon kilo's paddenstoelen het borst uitnemen... Kilo's? Uh, ja, kilo's. Echt, er zijn echt mensen aangehouden gewoon met een paar kilo paddenstoelen onder een arm. Of hoe noem je dat ook weer? Eekorentjes brood. Was oh? Er was ook pas iemand uh, opgepakt. Die had echt een, een paar kilo daarvan weggehaald uit de schorse duinen. en De man uh, werkte in een restaurant. Dus kon het ook wel weer goed gebruiken. Uh, is, hij hij riskeert een, een, een geldboete van 4300 euro... Of een gevangenisstraf. En het is hartstikke leuk om uh, kinderen te uh, uh, iets te leren in de natuur. En het aan te wijzen en misschien ook al wat mee te nemen. Maar neem niet te veel mee. Ja, dus nee. dat is wel, het is wel bizar. Ik hoeveel wil, dat... is veel? Ja, hoeveel is veel? Precies. Een bakje mag je wel meenemen, een bakje vol. 150 gram? Niet... Ja, zoiets. Dat mag je meenemen. Maar dat gedogen we nog wel. Maar in sommige gebieden, zoals het uh, Nationaal Park zuid kennemerland mag je gewoon niks meenemen. Nee, laten liggen, bekijk het. Maak er foto's van. Eh, het is niet van jou. Oké, okay. buurtje man. De natuur zeggen van ons allemaal. Kijken, niet aankomen. Kijken, kijken, niet aankomen. Dus, of, wees waars. Uh... Dat mocht je het bos in gaan. Ik denk, we een paar leuke, leuke blaadjes. Een paar leuke takken om lampen van te maken. Mag dat? Leuk dat hoor. Dat mag wel. Zo'n oude tak in de hoek van de huis. Vind ik altijd zo schattig staan. Oh. Zo'n hele dore oude tak. Je, nou, wat leuk. Is dat je even beeld hier je jezelf in die oh. oude tak? Nou goed, dat, dat doe we het niet. Want je, je kan uh, celstrand, tbs, wankverplegingen... kan je allemaal riskeren als je dat doet. Dus, ja, ik... Uh, ja. Ik, vond, ik word was wel verbaasd eigenlijk. Ja, ja ik kan me wel voorstellen. Ja. Um, ja? Na 105 jaar is station Maastricht... eindelijk feestelijk geopend. Dat is wel groot, Want het station werd dus... Uh, 105 jaar geleden in gebruik genomen. Maar het was midden in de Eerste Wereldoorlog. En het was niet echt een moment... voor een feestelijke opening. En de stationsmanager had daar uh, had geen flauw idee... Uh, dat dat zo was, dat het nooit geopend was. En toen is het baltje gaan rollen. Want toen had de gemeente Maastricht... de NS hierover geïnformeerd en zegt van ja, dit station verdient toch een opening? Ja. <laughs> het werkt al tijd, maar... Uh... Ja. Maar ja, het, het station is de afgelopen twee jaar gerestaureerd... en de werkzaamheden zijn nu afgerond. En toen zei ze ook van uh, ja, het is misschien een heel mooi moment... om het nu officieel te openen. Dus de stationsleutel is symbolisch overhandigd. En uh, museum, de monument-expert Wijnand de Ridder zegt ook van ja... het is gewoon belangrijk en de reden om het erfgoed even te benadrukken... en om het terug te geven aan de gewone burger... En om jongenauto bij te betrekken. Dus het is heel leuk. Het station is dus officieel na 105 jaar eindelijk geopend. Oké. Okay, dus ik is, ben er al een paar keer heen geweest, maar het maakt niet uit. Ja, het is mooi om dit zo te doen. Altijd reden om een feestje te. Wat zegt u? Altijd, altijd leuk om ergens een strik om te doen en een feestelijk moment te maken. Ja, ik wel. Cool, is, is het een heel oud cadeautje? Je denkt, wat, wat, wat is dit ja, het is nieuw. Oké. Okay, ja, ja. Gelukkig was het niet bederfelijk. Hè? Doe maar even een openingetje dan. Ik De wil deze opening graag verrichten met een. Ja? QR-CAS. Ja? En camera 1. Ja, precies. Prins Bernhard heeft het geopend. Dat oh. was, was een andere opening, denk ik. Dat was niet uh, dit station. Nee, want oh. Bernhard is al lang niet meer onder ons, natuurlijk. Nou, nee, het is niet, tijd nee. voor die landenkeuze. Ja, en het is Flash in the Pen. Yeah. Het nummer heet St. Pieter. En dat is dus omdat George Jung vandaag geboren is. He Sint Pieter? Hè? Huh? Pieter? In de garage. Heet St. Peter? In de garage.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 Took a chance, raised his hand, sang a song, now he's back. Your your bell. Flash in the pen. Zo jaren zijn geweest. Hij is helaas al overleden. De ja, 2017 van... al. 2017 alweer even een tijdje onder ons. Uh, niet meer onder ons. En uh, dit was Hey, Hey, Hey, Sint-Pieter. Natuurlijk, met die piano doen we altijd denken aan... Uh... Peter, Ja. niet zo. Nee. Stop nou. Nee. Ja. Uh, ja, bedankt. Ik ben u ook heel hartelijk dank... Pieter, bedankt de voor de pianospel. De. Goed, André vandaan maakte het toen nog grappig. Gewoon de truc. Goed, de toepak leeft op tegen de IJservariën. We gaan nog kijken naar de wereld. En waar we toch wel verontrustend naar kijken... is het feit dat Defensie miljarden nodig heeft. Omdat ze namelijk uh, tekort krijgen. En uiteindelijk echt uh, gebouwen lopen. Echt uh, heel veel uh, achter, achterstallig onderhoud mis... Uh, ook de loonschaal, de functie, hoe dat allemaal opgedeeld is. Hoe, hoe lang je werkt bij de Defensie, hoe meer je verdient. Terwijl sommige gasten maar een klein tijdje bij de Defensie werken. En denken van nou, dit gaat me niet hard genoeg. Ik ga weer iets anders doen. Dus daar moeten ze anders naar kijken. Het ICT-systeem wat ze gebruiken is uit de jaren 90. Dus daar moet ook nog wel iets in veranderen. En wat natuurlijk ook weer softmatig, uh, wel softmatig, ja, wel gevaarlijk. Dat het niet, niet gekraakt kan worden of gehackt kan worden natuurlijk. En verder zijn ook wat materieel. Hè? Er moet toch uiteindelijk aan ja. uh, nieuwe schepen komen, nieuwe tanks. Okay. En er zou toch, uh, wat was het ook alweer, jaarlijks zouden er toch wel 766 miljoen bij moeten komen. Om het een beetje op orde te houden bij defensie. Oké. Okay. Dus, waar dat geld vandaan moet komen, er moet toch wel hier en daar wat gecreëerd gaan worden? Of, uh... Ja, nou, misschien wel. Ja, ja. Hebben we genoeg, hè? Want jij zei al van dat de overheid allemaal niet uh, stort overal. zeker dus ja. dat de overheid uitgeeft aan defensie. Oeh, en naar scholen en ziekenhuizen. Ja, ja, defensie, dus tekort, blijkbaar. Omdat ja. We, ja, we lopen achter met dingen. Ik ga nog even vertellen: dat vandaag was het ook de sterfdag van Hattie Blok. Hattie, Henriette Adriana Blok. Ja? Die was dus op 6 januari 1920 geboren, maar ze is op 6 november 2012 overleden. En zij was vooral bekend door haar rol als zuster Clivia in de serie Ja, Zuster, Nee, Zuster oh, ja. van Annie M. G. Schmid. Niet met de deuren de slaan. Ja, zij is ook erg bekend van. Uh, van die uh, liedjes van uh, uh, mijn Opa, mijn Opa. Die zong zij ook zo, het oh, ja. Leen waard. Ja, ja, ja. En uh, dus het heeft elke keer een heel speciaal stemgeluid. En ze is uh, toch wel uh, op leeftijd gekomen. En in 2010 was ze nog de, de gast in de wereld draait door. En toen heeft ze dus het, inderdaad zittend aan tafel... nog dat liedje gezongen. Dat is leuk. Ja, ja. Dus, uh, het staat aan het begin van echt de, de tv-wereld, de radiowereld. Ja. En allerlei hoorspelen ook gespeeld, deze Hattie Blok. Ja, ja, het is negen jaar geleden dat ze overleden is alweer. Zeker, een mooie periode meegemaakt in haar leven in de muziek en uh, de hele tv-wereld. Goed, we hebben tijd voor uh, The Working Man Club. Ik zal eens kijken of ze een nieuw werk uit hebben, want dit was de, ah, de grote hit van afgelopen jaar. Belly. King Man Club, de eerste album afgelopen jaar maar echt twee, 2020, sorry, het is alweer een uh, jaar oud zeg maar. Jonge gast hoor, uit Yorkshire, dus uh, met knipoogje naar alles wat de jaren 80 heeft gegeven. Dat hoor je in deze plaat terugkomen, ik vind het echt grappig. Goed, Vellins uh, well en ik zal binnenkort wel even kijken wat ze nog meer uitbrengen. Maar het is eerder over natuurlijk dat het uh, 102 jaar geleden is dat de eerste rijuitzending in Nederland door uh, It's Da werd gedaan. Hij is hier elektronica techniek in Scheveningen. Hij ging toen wonen op de Ten En uiteindelijk was hij adviseur op het elektronisch uh, gebied. Hij leverde ook alleen materiaal aan het leger. En uiteindelijk had hij dus een zender gebouwd voor de Middengolf. Hij heeft echt dus 1885, uh, nee, nee, hij heeft geleefd tot 1944. En tot 1924 heeft hij honderden uitzendingen gedaan. Echt elke avond tussen 8 en 10 speelt die klassiek. Uiteindelijk ook jazz. Er kwamen ook alleen mensen bij hem op bezoek. Er uh, kwamen mensen ook gewoon in zijn woonkamer... Uh, uh, jammen? jammen eigenlijk. Ja. Alleen klassiek jammen. Dan. En uiteindelijk, maffies in de jaren 30... in de jaren 40 hij een beetje in een vergetelheid. Hij was ook gebiologeerd door eigenlijk door alles wat er lucht heen vloog. Dus toen kreeg je de oorlogspriekelen hier in, uh, in nee. Nederland. En uiteindelijk kwam er dus een B12 bij zijn huis over... Daar is hij gaan kijken. Bij die B12. En uiteindelijk duinzicht was dat. Toen werd hij weggestuurd door de... de, de, de noem je het ook weer De Duitse... weermacht werd hij weggestuurd. Meneer, gaat u weg? Ja, en uiteindelijk is hij dus uh, s'avonds teruggekomen. Toen is hij opgepakt. En toen werd hij eigenlijk beschuldigd van uh, spionage. Want misschien wilde hij wel de B12... Of die, die V12 heette het geloof Wilde hij uh, wel uh, uit elkaar halen. En kijken hoe het in elkaar stelt. Want hij was natuurlijk wel van de techniek. Toen ja. is hij opgepakt, vastgezet... En op 2 november 1944 is hij gewoon neergeschoten. Gefusieerd. Gefusieerd, Gefusieerd, Gefusieerd gewoon. gewoon. Gefusieerd gewoon. Gefusieerd gewoon. is zijn lichaam gevonden? En, uh, ja, het is een maf, maf verhaal van deze, ja. deze ingenieur. Een dat, dat Er is een 78 Toerplaat uiteindelijk uitgebracht. Met ook weer opnames van hem. En uiteindelijk de VPRO heeft allerlei uitzendingen nog aan deze Itzerda. Uh, Ik dacht even met gegeven. opnemers van, van dat hij neergeschoten wordt. Of nee, dan, hij, hij zegt niet? in een van die opnames wel dat hij gebiologeerd was door die V2 die elke keer overkwam. En dat hij dat wel een bijzonder ding vond. En dat hij dat wel wilde onderzoeken. Dat heeft hij ook gedaan. Je, dat heeft dus hij was met toch een spion. Ja, zou je kunnen zien. Dat zou maar... kunnen zien. Ja, goed, hij is echt heel ja. lang actief geweest uh, met uitzenden. Uiteindelijk ook nog wel met octrooi gedoe gehad met Philips. Dus, nou, hij heeft wel een hele carrière achter, uh, achter de rug al gehad. Ja. Uiteindelijk. Uh, maar goed, nog iets anders? Ja, er is uh, een Zwolse gynaecoloog die is uh, ontdekt... Uh, die ook 47 kinderen heeft. Ken je dat? Dat zijn die gynaecologen die oh, de ja. mensen helpen met zwanger worden en zo. Ja. En die werkten van 1981 tot 93 in het voormalige Sofia ziekenhuis in Zwolle. Maar dat is weer een andere. Hij heet Jan Wildschut. En de daden kwamen vorig jaar aan het licht door een toevallige DNA match bij een commerciële databank. Want je kan dus My History of zo kan je doen, kan je geven. Ja? En wij zijn trouwens ook als mijn familie achtergekomen... dat een oom van mij echt heel waarschijnlijk een dochter heeft gemaakt. En, uh, want want uh, het is duidelijk dat het een volle neef is. En wij wisten nog niet dat dat oh. er was. Dus dat oh. soort dingen komen hierdoor aan het licht. Ja. En uh, toen bleek dus uh, dat er een DNA-match was. En uh, ze zijn toen gaan kijken... En uh, Isala heeft onderzoek gedaan. Het Isala. Dat is een van de onderzoekscentrum. En uh, ze, ze laten nu weten dat het minstens 47 kinderen verwekt zijn met het sperma van wildschut. Bij 40 van hen had de dokter het sperma van een donor moeten gebruiken. Oh, okay. En ik nou ik doe het zelf wel even weet je. Ja, en bij die gedoe. andere 7 het sperma van de partner van de moeder had gebruikt moeten worden. En uh, ja het is echt waanzinnig. En bij één kind komt het sperma wel van een donor. En die is dan onbekend. Maar over het algemeen uh, is hij behoorlijk uh, rommeltje dit geweest, allemaal? Ja. Het onderzoek laat heel duidelijk zien hoeveel leedkinderen, ouders en anderen nou betrokken zijn aangedaan door de handelswijze van Jan Wildschut, en dat de onafhankelijkheid groter is dan ze ooit hadden kunnen bedenken. Dus ze bieden een uh, diepe excuses aan van het Isala. Goed, als ja, het, is het is maar wel... als die kinderen allemaal maar goed terecht zijn gekomen. daar gaat het meer om natuurlijk. Ja, dat is het belangrijk ja. puntje. Ja. Dat lijkt me wel. Goed, even een laatste plaatje. I've done my time, I've paid my debt Maybe I'm leaving to remember Maybe I'm leaving to forget Somehow I got lost in the traffic bogged down in someone else's war Somehow this place just lost its magic I don't believe it anymore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 Ik ken het niet. Leaving London. Hij vertrekt. Ik kan me voorstellen dat het niet te betalen is. Net als Amsterdam. Nee. Nee, en, uh, het is allemaal leeg. Het is gewoon een spookstad geworden. En uh, alle uh, heftige bedrijven. alle dure mensen kopen appartementen op. En die denken van nou, goede investering. Ja, zeker. Zo'n appartementje. 2 miljoen. Wat denk je zelf als dat het gaat worden? Gaat die nog verder omhoog? Was, moet je, waarschijnlijk of niet. Of stort het allemaal in? Nee. Volgens mij is dit nu wel een beetje topbereikt. Nou goed. Als laatste. Ja, ik had nog even een berichtje dat de reizigers tussen Zandvoort en Zee in Amsterdam... Die ik moet er dit weekend rekening houden met extra reistijd. Want uh, de NS rijdt op 6 en 7 november geen trein tussen Haarlem en Amsterdam Centraal. Kan ik niet naar Ikea toe. Want uh, die zitten, die zitten ook zit nog... Ja. Er worden NS-bussen ingezet op het traject als vervangend vervoer. En de extra reistijd bedraagt zo'n half uur. Oké, okay. dus, nou uh, dat je het even weet, even ja. een uh, mededeling hier. Ik ja. zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Een ja, vijf weekend en tot volgende Strek week. Er, met alle nieuwe maatregelen. Ja. We spreken ja. elkaar. Doe weer. je mond kapot. Jazeker. Ik doe mijn mond. Tot volgende week. People live in homes made of Leaves from houses are colorful. This place is remote control, but she don't know where that